12 uur. De Radio 1 Sportszone. Willemijn Veenhoven en Thijs van den Brink. De politieke partij 50PLUS maakt een breekpunt van 2% meer vakantiegeld voor ouderen. Hoe solidair is dat ten aanzien van jongeren? En straks opnieuw een reportage over fietsfanaten. Nu is het nieuws met Dorot Megens. In Den Haag hebben buschauffeurs van vervoersbedrijf HTM het werk neergelegd. Ook een aantal trambestuurders doet mee met de wilde staking. Ze zijn bang voor een verslechtering van de arbeidsomstandigheden. De actie was onaangekondigd. Op internet werden de chauffeurs opgeroepen om naar het hoofdkantoor van HTM te gaan. Er staat een aantal bussen die het verkeer blokkeren. HTM is naar eigen zeggen totaal verrast door de wilde staking. De directie gaat in gesprek met de actievoerders.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 Staatssecretaris Zelstra voelt er niets voor om topsporters een uitzonderingspositie te geven bij de nieuwe regeling voor langstudeerders. Onderwijsbestuurders hadden daarom gevraagd. Volgens hen loopt bijna iedere topsporter studievertraging op en is het daarom niet redelijk een boete te geven als ze langer over de studie doen. Zelstra vindt dat er niet te veel uitzonderingen op de regels moeten komen. Die zijn er nu wel voor mensen met een chronische ziekte en voor studenten die bestuurswerk doen. Sjelstra wijst erop dat sommige universiteiten en hogescholen... al speciale regelingen hebben voor topsporters... en dat sporters ook sponsors kunnen zoeken die hen financieel kunnen steunen. In Duitsland is een huisuitzetting in Karlsruhe uitgelopen op een gijzeling. Volgens de politie is er tijdens de uitzetting geschoten... en is er één dode gevallen. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. De man die in het huis woont is gewapend. en zou drie mensen gegijzeld houden. De deurwaarder, een slotenmaker en de nieuwe huiseigenaar. Correspondent Wouter Meijer... Zegt dat de politie de gijzelnemer nog niet heeft gesproken. Men heeft nog geen contact met hem. Dus uh, hij heeft zich blijkbaar nu intussen gebarricadeerd in de woning. En omdat niet duidelijk is hoe zwaar hij bewapend is. Er zijn geruchten dat hij handgranaten in de woning zou hebben. Heeft de politie wel de beide omgeving afgezet. Ook de mensen uit de buurt geadviseerd om op flinke afstand te blijven. Maar proberen ze contact met hem op te nemen, dat is nog niet gelukt. Nederland Nederlands al is door de vroege uitschakeling op het EK flink gezakt op de wereldranglijst. Oranje verloor 155 punten en zakte van de vierde naar de achtste plaats. Europees kampioen Spanje verstevigde zijn koppositie. Halve finalist Duitsland steeg van de derde naar de tweede plaats. Finalist Italië stormde de top 10 binnen en staat nu zesde. Vallend is ook de positie van Brazilië. De voetbalgrootmacht is gezakt naar de elfde plaats. Sinds de invoering van de wereldranglijst stond Brazilië nog nooit zo laag. Dan het weer nog vanmiddag zon, afgewisseld door wat wolkenvelden. Vooral in het westen en zuidwesten kans op een onweersbui. Het wordt vandaag 24 tot 28 graden. Morgen in het hele land kans op stevige regen en onweersbui. ANWB-verkeersinformatie met een filo op de A50 vanuit Arnhem richting Os. Daar staat tussen de knooppunten Valberg en Eewijken 3 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 partij 50PLUS wil er het beste uitslepen voor ouderen. Ze hebben de verzorgingstaat tenslotte opgebouwd. Maar de jonge democraten willen dat juist voor jongeren. Die zijn namelijk de toekomst. Zometeen een debat. En wilt u ons volgen, mailen of twitteren? Kijk dan op radio1.nl. Nu eerst Kiesja Hekster uit Oekraïne. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Het EK is nog maar net voorbij of er zijn alweer flinke rellen uitgebroken in Oekraïne. De politie heeft in Kiev traangas gebruikt om demonstranten uiteen te drijven. Die zijn woedend over een nieuwe taalwet die gisteravond door het parlement is aangenomen. Correspondent Kiesja Hekster, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het daar nu? Ja, het is in Kiev uh, nu tijdelijk wat rustiger, maar de demonstraties die kunnen ieder moment gewoon weer uitbreken. En dat is eigenlijk al weken aan de gang sinds de partij van president Viktor Yanukovych deze omstreden taalwet voorstelde. Al eerder waren er ook vechtpartijen in de straten van Kiev, bijvoorbeeld vlak voor het begin van het EK. En het parlement heeft de definitieve stemming over de wet toen uitgesteld... tot na het toernooi, om in ieder geval tijdens de K.G. gedoe te hebben. En ironisch was ook dat de gelegenheid waarbij de rellen van vanochtend ontstonden... namelijk bij een geplande persconferentie van de president van het land, Janukovic... Mm -hmm. wilde aan honderden uitgenodigde journalisten gaan vertellen... wat een enorm succes het EK was geweest voor Oekraïne. En uitgerekend bij die persconferentie, die uiteindelijk nooit door is gegaan... vanwege de gevechten die eruit braken, ja, ging het zo mis rondom die taalwet. Dus je ik wil zeggen, de rust en het succes van het EK die worden nu alweer helemaal overschaduwd door wat je zo ja. vaak ziet in het verdeelde land. Chaos en gevechten. Wat is het ook alweer voor een taalwet? Het gaat om een wet die het Russisch de status geeft van officiële regionale taal in gebieden in Oekraïne waar meer dan de, de, van 10% van de bevolking Russisch als moedertaal heeft. En dat is in Oekraïne in bijna het halve land het geval, dus het gaat echt wel ergens over. En uh, nationalistische Oekraïners die zeggen dat hiermee alle impulsen om Oekraïns te leren verdwijnen. Dat is niet overdreven, denk ik. Veel mensen die spreken al heel slecht Oekraïns of helemaal niet. Ook de president zelf bijvoorbeeld. En het gaat natuurlijk ook niet alleen over taal, het gaat over de onafhankelijkheid van het land... dat nog maar twintig jaar geleden onafhankelijk werd van buur Rusland... En veel Oekraïners in het westen van het land die wel Oekraïns spreken, die zien in deze wet daarom een, uh, ja, die zien ze als een regelrechte bedreiging van hun soevereiniteit. President Yanukovych, um, gaat die zwichten onder de druk? Gaat hij er nog iets aan doen? Nee hoor, dat is absoluut niet de verwachting. Uh, sterker nog, de wet is er gisteravond onder heel merkwaardige omstandigheden aangenomen in dat parlement. Allerlei amendementen die de oppositie had ingediend zijn niet eens in behandeling genomen. De oppositie voelt zich dan ook be be belachelijk gemaakt. De parlementsvoorzitter en zijn plaatsvervanger die hebben hun ontslag ingediend. En uh, in het parlement is ook gevochten. Dat gebeurde ook al eerder. Parlementsleden hebben zelfs hun ribben gebroken. En ja. onder al die druk is Viktor Yanukovic ook niet bezweken. Dus algemeen wordt aangenomen dat hij die wet gewoon gaat ondertekenen. Tekenen. En uh, ja, dan is het Russisch een officiële taal in grote delen van Oekraïne. Kies jij je dankjewel. Radio 1. zomer Tweet. Op het moment vooral over de Tour de France, denk ik, hè, Luuk Kink. Ja, dat klopt, ja. Maar ook nog over een andere sport. Want ik heb even een vraagje. Wat is naast voetbal de meest belangrijke sport in Nederland? Rokkie? Okay? Handbal, inderdaad. Oh. En daarom sloeg het op Twitter ook in als een bom... toen duidelijk werd dat handbalster Pearl van Der Wissel... niet meer uit gaat komen voor het Nederlandse team. 13 jaar interlandcarrière doet op Twitter dit met je. Uh, kijk, wat is het? ik kan vinden oh ja hier heb ik hem Isaac Frens, die tweet op het isietzaak. zaak haha ik dacht ik, ik dacht ik las van de wielstop bij Oranje maar het blijkt van de wisselstop bij Oranje dat is eigenlijk het enige wat erover wordt gezegd ondergewaardeerde sport veel nieuwsites twitteren gelukkig wel over dat bericht van de wissel speelde 215 keer voor Oranje en scoorde meer dan 550 keer in het doel en jij ja, hebt van de wiel weer een keer kunnen noemen ja, zo is het ook goed Kenny van de Hummel Kenny van de Hummel dan en heeft uh, gisteren de twitteraars weer eens op zijn hand gekregen gisteren kreeg hij het in de koers aan de stok met niemand minder dan sprinter Kevin die was namelijk boos omdat Hummel hem zou hebben afgesneden. Ja, maar moet ik dan? Moet ik over omheen springen? Mm, rustig maar, rustig maar. En toen was er dus een soort van discussie. Kevin is, die doet het een beetje stoer, zo van, hé, hey, doe eens normaal en zo. Maar dat kon Kenny echt niet schelen. <laughs> hummeltje heeft er schijt aan. Zo is dat. Hashtag Hummeltje heeft er scheid aan. Ed Bertus87 vindt het een geniale re reactie van een zeer nuchtere Hollander. Ed Tim Geurts is iets minder enthousiast... met zo'n arrogante houding zin uitkramen als... Hummeltje heeft er scheid aan. Verschrikkelijk. Maar de meesten zijn toch echt pro-Kenny. Ed Daan Oerlemans vindt dat Kenny nu al een standbeeld verdient. Richard Hanning die tweet... Mooie uitspraak weer van Kenny van Hummel. Eat your heart out Cavendish. Ed Evan Riesen die zegt niet fokken met Van Hummeltje... want die heb er aan. En Cor Kappert ziet Kenny van Hummel meer als een soort van inspirator. Op Ed Cor Kappert meldt hij dat hij vandaag overal scheid aan gaat hebben... net als <lacht> Kenny van Hummel. En Donny van Treijen heeft een verzoek op Ed Donny van Treijen. Hummeltje heeft scheid aan Cavendish. Go Kenny, laat hem je billen maar zien in de sprint. En dat is typisch iets voor wilrennen. Dat is een hele homo-erotische sport. Iets minder vrolijkheid was de formate Jalingi. Hij viel, brak zijn heup, reed nog 50 kilometer door om te finishen... maar kan vandaag helaas niet meer starten. Veel respect voor Chalingi op Twitter. Casper Hermans die tweet dat Chalingi gisteren met gebroken heup 148ste is geworden en dus nog 12 mensen achter zich heeft gelaten. En Ed Niek Struc die tweet respect en sterkte voor Chalingi. Quinten zegt hebben die wielrenners wel een pijngrens. Maarten Chalingi fietst gewoon 40 kilometer met een gebroken heup. Man, wat een held. En Ed Remi Laurissen die maakt nog even fijntjes op dat voetballers maar doetjes zijn in vergelijking met wielrenners uiteraard van de wiel. Uitgezonderd. <lacht> Gisteravond liet Maat Chalingi trouwens ook nog iets van zich horen. Op M. Chalingi tweet hij... Dit is een van de meest teleurstellende momenten in mijn leven. Mijn heup gebroken. En tenslotte dan nog even Marcel Kittel. Dat is de Duitse sprinter. Die rijdt al dagen rond in de Tour met flinke maagklachten. Gisteren twitterde hij al een foto van een flinke zetpil. En ook vandaag laat Kittel nog maar eens zien... dat hij is voor absolute openheid op Twitter. Zijn tweet luidt... Ik deed de 250 meter van de bus naar het toilet... in mijn kamer waarschijnlijk sneller dan Usain Bolt. Is het geheim van zijn wereldrecords dan toch? Diarree. Later <lacht> meer rond half vijf meetweeten... doe je op hashtag R1 Sportzomer. you Life's what you make it. De 50-plus-partij heeft haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. 50-plus-punten. En u raadt het al: de positie van de 50-plussers staat daarin centraal. Punt 1. En absolute voorwaarde: het vakantiegeld van AOW'ers moet omhoog. Slecht idee, vindt Niki van Thiel, voorzitter van D66 Jongeren, de Jonge Democraten. Ze gaat in debat met de lijsttrekker van de 50-plus-partij, Henk Krol. Goedemiddag, allebei. Goedemiddag. goedemiddag. Meneer Krol, meer vakantiegeld voor AOW'ers. Waarom is dat nou juist zo'n belangrijk punt voor u? Ja, ik schrok net toen ik u om 12 uur hoorde zeggen. Is dat nou solidair? Me dunkt, zeg. Hun hele leven lang hebben mensen gewoon de premie betaald. Voor elke Nederlander geldt 8 procent. En als dat het voor iemand van 65 plus ineens niet meer gelde. wie is er nou niet solidair met wie? Maar dus ze hebben toch altijd vakantie? Ach, kom nou toch. Omdat mensen niet meer werken, geen vakantie meer hebben. 40% van de mensen die 65 plus zijn, kan niet meer op vakantie. Daar hebben we het over. U uh, zit in, in, in Brabant, maar volgens mij komt de stroom uit uw oren. Ik ben ook absoluut kwaad hoe sommige mensen ouderen steeds weer wegzetten. Hoe ouderen worden neergezet als een stelletje profiteurs. Alsof ouderen het niet belangrijk vinden dat het goed gaat met hun kinderen en kleinkinderen. Juist zij vinden dat belangrijk. En dan kijk ik naar het partijprogramma van D66. En dan zie ik op twee plekjes, ik geloof op pagina... 12 en op uh, pagina 9, op pagina 14, zie ik dingen waarvan ik denk, hoe durf je het te zeggen? Scholing uh, voor mensen die ouder zijn en weer aan het werk geholpen moeten worden. Kom nou toch. Ouderen zijn zeer waardevol in de maatschappij. Dat zien we in andere culturen, dat zouden we in Nederland ook weer moeten leren. Ja. Wat ik wel met deze 66 eens ben, is dat de werkgeversrisico uh, verminderd zouden moeten Daar worden. Kom er zo dan... meteen nog wel even op. U klinkt heel opgewonden, maar u bent ja. verder gewoon rustig. Ja, maar ik word er zo kwaad over dat iedere keer opnieuw... het wordt gedaan alsof ouderen voortdurend op de golfbaan zouden zitten... en voortdurend de kantjes eraf zouden lopen. Dat is de groep waar de huidige jonge generatie de welvaart aan te danken heeft. Okay. Dat mag ook wel eens gezegd worden. Mevrouw van Tiel, 8% vakantiegeld voor ouderen. Ja, nou, ik ben het met meneer Krol eens op het moment dat hij zegt... dat uh, de ouderen het land hebben opgebouwd. Het enige wat wij vragen van de ouderen... is om het vervolgens ook niet af te breken. Want als ik het heb over solidariteit... dan denk ik dat de sterkste schaal... De, de lasten moeten dragen van hen die dat absoluut niet kunnen. En wat, je, en wat je dus nu ziet, op het moment dat je gaat vragen... om meer vakantiegeld, meer dit, meer dat voor ouderen... dat betekent dat het per definitie... Ik vraag op de niet meer, oh, even, ik even, vraag hetzelfde. Even, even, even, mevrouw, mevrouw, even mevrouw Van Tiel. Nou ja, dat het dus op de schouders van de werkenden komt te liggen. En er zit een limiet aan wat je van hen kan vragen. We zijn gisteren door de 3 miljoen. Je vraagt het niet nu. aan die mensen. Het is dus zelf opgebracht. Ze hebben zelf hun leven lang. Een hele werkzame periode hebben ze die premie betaald. Ja, dat ik het heel is heel goed, gewoon een uitgesteld loon. Dat begrijp ik heel goed, meneer Krom. Maar op het moment dat u vraagt om verhoging van het vakantiegeld, is dat niet meer uitgesteld loon. Ik vraag niet om verhoging, ik vraag om precies hetzelfde vakantiegeld wat u krijgt en wat ik u nu ook nog krijg. Ja, dat is dus verhoging van 6 naar 8 procent. Maar wat u ook weet is dat een heleboel beroepsgroepen op de nullijn zijn gezet, wat betekent dat ze geen extra loon krijgen komende jaren. De AOW valt daar niet bij. Dus Ik stel AOW voor dat u eens een keer omhoog. een dagje met mij meegaat en dat u eens gaat kijken naar die ouderen die het echt moeilijk hebben. Ik wijs u erop dat maar inmiddels meneer, ik steeds niet meer om mensen een... onder de armoedegrens vallen. Ik zit hier vallen. niet om een wedstrijd verplassen met u te spelen. Ik denk dat alle bevolkingsgroepen in Nederland op dit moment het heel erg moeilijk hebben. Waar wij naar moeten kijken is, welke mensen hebben het zo zwaar... dat we hen moeten gaan helpen. Ik Precies. denk niet dat het procentueel verhogen van het vakantiegeld... voor alle ouderen hierbij hoort. Ik wil je ook wel uitnodigen om mee te lopen met een hele grote groep jongeren... die niet aan een vast contract komen, die geen ik hypotheek doe graag krijgen. Mee. Zullen we dat maar eens een keer uitruilen? Dan loop ik een dagje met u mee en loopt u een dagje met mij mee. En dan zullen we nog wel eens kijken wie het meest onder de indruk is. Want die ouderen waar ik kom, die zijn allemaal begonnen... met een veel langere werkweek... Dan de jongeren van tegenwoordig. Die ouderen waar ik kom, die begonnen veel eerder met werken dan u. U heeft gelukkig uitgebreid gestudeerd. En daar heb ik grote bewondering voor. Maar u kunt veel later aan de slag dan die mensen waar ik nu voorop kom. Nee, nou ja, ik vind het heel vervelend dat u zo boos bent, want daar hebben we dus uiteindelijk helemaal niks aan. Maar wat we wel moeten gaan kijken, is. we hebben gelimiteerd aantal euro's die we uit kunnen geven in Nederland. Het vakantiegeld van iedereen die werkt wordt betaald vanuit de werkgevers. Het vakantiegeld wat, wat uh, vanuit de AOW komt wordt betaald vanuit de werkenden. Dus we moeten gaan kijken, oké, okay, welke euro's zijn daar het beste waard? En wat wij Ze zeggen... Ze hebben hun hele leven lang over die 8% premie betaald. Zo is het. Nou ja, wat we dus nu moeten gaan kijken is... hoe kunnen we ervoor zorgen dat Nederland er weer bovenop komt? En ik denk het verhogen juist. van het vakantiegeld er niet, uh, niet één van is. Als je gaat kijken naar het bestedingspatroon uh, van ouderen... dan zie je dat juist daar het vertrouwen in de economie het sterkst is gedaald. En geloof me, ik kom bij ouderen die vanaf de zeventiende in de maand... nooit meer een stukje vlees op tafel kunnen krijgen. En dat is niet omdat ze vegetariër zijn. Nee, ik snap dat wel, meneer Kool En u heeft het ook al vaker uitgelegd... maar... Uh, Net werd net, volgens mij terecht gezegd, dat geldt voor een deel van de ouderen... zou je dan niet veel specifieker moeten kijken... naar welke mensen het wel en welke mensen het niet nodig hebben. Daar wil ik heel graag mee naar kijken. En dat is ook heel zinvol om daarna te kijken. Maar iedere keer dat doen, alsof ouderen degene zijn... die het zo makkelijk hebben, dat vind ik veel te makkelijk ja, nee, maar... nee, daar ben ik het mee eens. Maar ik denk dus, uh, wat net ook al werd gezegd... is dat je moet gaan kijken naar wie hebben het hardste nodig. En als dat een, een gedeelte van de ouderen is... een gedeelte van de jongeren of een gedeelte van de veertigers... dan maakt mij dat niks uit. Ik wil dat iedereen eten op tafel heeft en iedereen een dak boven hun hoofd. Maar alle ouderen, de drie miljoen gepensioneerden... zomaar meer vakantiegeld geven... Zijn er drie miljoen geld... hè, sinds gisteren. Ja, precies. Dat gaat me echt wel een beetje te ver. Ja, meneer Krol, is even stil. Dat is ook een mooi moment. Nou ja, ik ben er niet... Ik, als ik dit zo hoor, dan denk ik... hoe durf je als D66 de partij die juist de grootste vijand is van de ouderen... hoe durf je deze discussie aan te gaan Maar Ik ben heel blij met de toezegging van Nicky. Zij gaat een dag met mij mee de wijken in... waar ze kennis kan maken met de ouderen waar ik het over heb. En ik denk dat dan haar duidelijk zal worden dat ik niet zomaar iets zeg. Nicky Verbliet, heb je dat al toegezegd dat je met hem meegaat? Oh, ik wil met alle liefde oh, mijn meneer Krol Oké. Okay. Nog even een paar andere elementen. Iedereen een stelling. Iedereen moet meebetalen aan de vergrijzingen, ouderen zelf ook. Eens, meneer Krol? Ja, op den duur moeten we dat zeker doen. En uh, vergis je niet, als je jonger bent, je bent eerder 50 dan je het zelf in de gaten hebt. En het geldt niet alleen voor mensen die 65-plus zijn... maar iemand die 50 is en zonder werk komt te zitten... heeft nog maar 2% kans dat hij ooit aan een baan komt. Ja. En, dan, en dan hoor ik zeggen, ja, de AOW-leeftijd moet om, omhoog. Nee, dat, graag, het... heel graag, maar wie heeft er werk voor, voor die mensen? Ja, ja. Op, op welke manier moeten ouderen meebetalen aan de vergrijzing, wat u betreft? Ja, ik bedoel, dat vind ik nog veel te vroeg om daar, om daar nu over te praten. We moeten nu kijken naar de noden van de mensen die ouder zijn... en die de afgelopen jaren het meest, het meest... want dat wil ik nog wel even gezegd hebben... het meest van alle bevolkingsgroepen hebben moeten inleveren. Tot wel 10 toe. En dan ga je nu zeggen, van, hoe kan je nog meer bijbetalen? Ik nee, vind nee, het graag nee. bijna onbehoorlijk. Nou, nee, de stelling was, iedereen moet meebetalen aan de vergrijzing. Ouderen zelf ook. En toen zei u, dat gaan we doen. Ja, natuurlijk. En als dat redelijk is... en als mensen met redelijke voorstellen komen... dan ben ik de eerste die mijn vinger op hoog en die zegt, ja, natuurlijk willen we dat. Maar zorg eerst maar eens dat datgene wat... Ik ga eens na. Er zijn miljarden geroofd uit de pensioenfondsen. Miljarden, zowel uit het ABP als uit bedrijfspensioenfondsen. Daar komt nooit meer een cent van terug. Mevrouw Van Tiel? Ja, we bijvoorbeeld gaan, ik denk dat iedereen mee moet gaan betalen... of dat we het willen of niet. De vrijzing is gaande... Uh, zoals al een paar keer werd gezegd: 3 miljoen gepensioneerden. We kunnen dat als werkende niet allemaal meer op ons nemen. Dus het zal ook uh, nodig zijn dat de gepensioneerden en de ouderen op de, op de arbeidsmarkt uh, meer gaan meebetalen. Op welke aan de manier? Nou, wat je kan zeggen is bijvoorbeeld uh, de. De AOW'ers met uh, een pensioen boven een bepaald gedrag, bedrag gaan... Uh, minder AOW ontvangen. Daar zou je aan kunnen denken. Maar ik denk ook, wat meneer Krol gelijk in heeft... dat het heel erg moeilijk is voor ouderen... om nu uh, de arbeidsmarkt weer op te gaan. En als we daar nou eens eerst iets aan deden... en die ouderen zouden dan ook weer belasting gaan betalen... dan wordt dat gat ineens een stuk minder groot. En dat kan. Er zijn andere landen waar ouderen veel meer gewaardeerd worden... en juist wel aan de slag komen. Juist ook omdat ze aan jongeren heel veel kunnen leren. Ja, precies. En het een sluit het ander natuurlijk niet uit. Maar ik denk dat het wel noodzakelijk is om ouderen op de arbeidsmarkt te houden... en weer te krijgen voor degene die dat niet okay. zit. Oké. Gaan we naar een volgende stelling. Het ontslagrecht moet worden versoepeld, zodat jongeren ook aan de bak komen. Mevrouw Van Tiel? Ja, dat is absoluut noodzakelijk. Wat je dus ziet is dat de afgelopen jaren... Uh, de flexibele contracten steeds flexibeler zijn geworden. Maar de vaste contracten zijn hetzelfde gebleven. Dus het gat tussen flexibel en een vast contract is veel te groot geworden. Dus wat we moeten doen is het flexibel contract iets vaster maken... zodat ook die mensen kunnen sparen voor hun pensioen, recht hebben op scholing. Maar het vast contract zal ook echt iets flexibeler moeten... zodat het voor werkgevers nog steeds lucratief is... om mensen een vast contract aan te bieden... en jongeren ook weer een hypotheek kunnen krijgen. Nicole? Ik raad Nicky aan om alle deskundigen die daar de afgelopen week iets over gezegd hebben nog eens te raadplegen. Die zeggen unaniem, zonder één uitzondering, dat die versoepeling van het arbeidscontract met name nadelig is voor ouderen. En dat we iets moeten doen, helemaal eens, maar niet weer opnieuw. Vooral zorgen dat het de ouderen zijn die de dupe worden. Dat kan niet langer. Mevrouw van Tiel? Nou ja, ik denk dat ik het met u eens ben... als het met name nadelig is voor ouderen, dat zeg ik ook... het is vooral voordelig voor jongeren... en met name met jongeren met een lagere opleiding... Maar ik denk dat we wel de negatieve effecten hiervan voor ouderen zo goed mogelijk kunnen terugdringen. Door bijvoorbeeld te zeggen van nou uh, we gaan scholing uh, uh, aanbieden aan ouderen. We gaan ervoor zorgen. Maar dat, dat mensen van 55, kan je die nog echt iets nieuws leren waardoor ze weer aantrekkelijker worden voor de arbeidsmarkt? Ja, absoluut. Ik denk dat er genoeg beroepen zijn te verzinnen. waarvan je zegt van nou, als we er een cursus tegenaan gooien, dan kunnen ze weer uh, tien jaar mee. Maar ik denk ook dat het voor werkgevers makkelijker moet worden uh, en lucratiever moet worden om ouderen aan te nemen en te behouden. Hoor je nou hoe, hoe denigerend er door mensen van D66 over ouderen wordt gesproken? Misschien kunnen we ze nog wel wat bijbrengen. Nee, die ouderen hebben juist de kennis en de ervaring om wat over te dragen aan jongeren. Laat ze in duo verband, samen met jongeren datgene overdragen waar ze goed in ja, zijn. Dan het... helpen we de maatschappij verder. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar we moeten werkgevers ook mee eens zijn. En dat zijn ze mee eens zodra ze hun geld. En het klinkt heel lullig, maar dan moet het wel het geld waard zijn. En omdat ze, uh, om, om, en om ouderen staat weer te helpen. dat er in. ook bij ons in het verkiezingsprogramma. Dat dat wij de oude lulledagen willen afschaffen. Ja, nou, daar zijn het dus dat helemaal dat mee eens. Dat zorgt ervoor elkaar. dat ouderen minder snel aan de bak komen. We kunnen elkaar op punten wel vinden... maar stop nou eens een keer met zo denigerend over ouderen te praten. Meneer, eh, meneer Krol, wat is er met u gebeurd? Vraag ik me af. Ik heb u nog nooit zo over de homo's horen ja. praten. Nou, die hebben het ook een stuk makkelijker dan ouderen. En dat is ook de reden waarom ik ben overgestapt. Dit was dezelfde kracht waarmee ik ooit de strijd voor homo's begonnen ben. En met die kracht wil ik ook de strijd voor ouderen gaan inzetten. Omdat dat nu bikkelhard nodig is. Maar de campagne duurt nog lang, meneer Krol. U moet nog drie maanden. Houdt u nou, geef me de tijd. Heel graag. We staan op dit moment ook nog maar op twee zeteltjes... En ik wil er heel graag 6-7 ah, van maken. En dat is heel hard nodig. Want de bestaande partijen, die zijn het die de ouderen in de steek hebben gelaten. Maar, maar, maar is dit uw campagnestandje? Blijft dit echt zo? Ik mag hopen van wel, ja. Nou, ik denk dat u beter misschien uw energie kan, kan gebruiken... om de verbinding te zoeken met andere partijen... dan dat u zo boos bent op alle jongeren. Die andere partijen die hadden veel eerder de belangen van ouderen moeten doorzien. Elke politieke partij heeft een jongerenafdeling. Welke politieke partij heeft een seniorenafdeling? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat in D66 een themaafdeling ouderen bestaat. Nou, kijk. die hebben dan slecht hun best gedaan... als ik uw verkiezingsprogramma <laughs> zie. En heeft u al een jongerenafdeling, meneer Krol? Ja, die hebben we. We hebben dezelfde jongeren op de lijst staan. Nou, kijk eens aan. Goed, nou, dit wordt een uh, energievretende campagne voor u, denk ik. Denkt u niet? Ik ben ervan overtuigd, maar ik doe het met plezier... en dat weet u van mij. Dat is waar. Henk Krol van de 50-plus-partij... en Nicky van Tiel, voorzitter van de Jonge Democraten. Beiden hartelijk dank. Dank je wel. Ik hou even die badem. Gaan we even naar Den Haag? Daar staan de bussen nog steeds stil. En verslaggever Marcel Bril die vroeg aan een van de buschauffeurs wat er aan de hand is. Nou, omdat we tegen de aanbesteding zijn. Eh, die toch eigenlijk op Hollands gezegd door onze keel is eh, geduld. Eh, we hebben dan een samenwerking met de Cubis. En eh, u weet wel, onlangs is de wet eh, door de Tweede Kamer aangenomen dat er niet meer aanbesteed hoeft te worden in de grote steden. Den Haag is de enige vervoerstad die wel aanbesteed wordt, dus we willen graag weten waar het daar in, in steek eigenlijk. Waarom wij wel aanbesteed moeten worden? Want waarom wilt u niet aanbesteed worden? Wij willen gewoon HTM blijven, om de te reden als daar kubus. Uh verder wil met de ATM. Die zegt, wij gaan niet uh, de arbeidsvoorwaarden overnemen die nu gelden voor ons. Dus dat betekent minder salaris. Uh, de arbeidsvoorwaarden worden toch slechter, want in deze tijden elke euro telt natuurlijk. Ja, u vreest gewoon dat uw werk minder leuk wordt, maar dat het ook slechter ook, voor u wordt. Dat je ook nog financieel achter, op achteruit gaat. Maar nu uh, staan al die bussen stil. Voor velen is het een verrassing. Um, ja. Is dat een goed idee, vindt u, om, om mensen zo te verrassen, ook reizigers zo te verrassen? Nou, de reizigers ondervinden gelukkig niet te veel uh, last ervan. Nou ja, uh, zij moeten toch uit de bus terwijl ze met de bus nee, willen. En nee, dit dus zijn de meeste bussen die uh, leeg waren en de meeste bussen met gebroken diensten. Dan heb je een, een tussenpauze. Dus de meeste chauffeurs staan hier nog in eigen tijd ook. Maar daar hebben we gewoon voor over, over. Kijk, als de directie nou eens een beslissing neemt van de aanbesteding van tafel af, dan gaan we gewoon weer weg en dan is alles uh, oké. Okay. Dus het is een oproep aan de directie, stop ja. met die aanbesteding, want het hoeft ja. niet meer van de politiek. Nee, klopt. Dus waarom ze nou doorzetten, daar zou wel een andere reden voor wezen. Maar wij willen graag de reden weten. Heeft u al wat gehoord van de directie, nu u hier zo staat? Uh, ze zijn even buiten geweest. Uh, en, uh, nou ja, ze zijn zo geschokken van de, de grote groep, Wat hier stond van chauffeurs. Dus ze zijn we naar binnen gegaan. En daar zit nu een delegatie uh, aan tafel uh, om het te bespreken. Ah, de chauffeurs zijn aan het onderhandelen met de directie op dit moment. Ja, met van de OC, dat is dan een, een soort ja, een commissie van de chauffeurs eigenlijk. En de ondernemingsraad zit er ook nu. Dus we wachten nu even af wat, uh, wat uit gaat komen. En uh, zo te horen is nog niet te voorspellen... wanneer die bussen hier weer uit het centrum vertrekken. Dat ligt helemaal nu aan de directie eigenlijk. Hartelijk dank. Ja, oké, okay, graag gedaan. Marcel Bril, hoorde je. Tijd voor het nieuws van half 1 Dorotmegens. PostNL wil compensatie van concurrenten voor de kosten die het bedrijf maakt... om vrijwel de hele week post te bezorgen. Het bedrijf is wettelijk verplicht om zes dagen in de week te bezorgen... maar het maakt steeds meer verlies. Het lichaam van de overleden Palestijnse leider Arafat... wordt waarschijnlijk opgegraven om te onderzoeken of hij is vergiftigd. De commissie die onderzoek doet naar de dood van Arafat... heeft dat geadviseerd aan de Palestijnse president Abbas... en die zou het advies willen overnemen. Nieuwszender Al Jazeera meldde gisteren dat Arafat mogelijk vergiftigd is... met het radioactieve polonium. Nederlands elftal is door de vroege uitschakeling op het EK flink gezakt op de wereldranglijst. Oranje verloor 155 punten, zakte van 4 naar 8. Europees kampioen Spanje verstevigde zijn koppositie. Duitsland staat 2 en Italië 6de. En de Zwitserse politie heeft meer bekendgemaakt over de identiteit van de vijf Duitse bergbeklimmers die gisteren verongelukten. Het waren een vader en zoon, collega van de zoon en twee kinderen van de enige overlevende. Zes alpinisten beklommen de Laginhoorn bij de grens met Italië gisteren. In de afdaling ging het mis en toen vielen ze honderden meters naar beneden. Een van die zes was daar niet bij omdat hij bij de beklimming niet lekker was geworden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Beer Online. Warme lucht stroomt vandaag over het land en dat is al te merken aan de temperatuur... die op verschillende plaatsen de 25 graden grens overschrijdt. Bovendien schijnt op veel plaatsen de zon.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 Ondanks de neerslag wordt het morgen een graad of 26. Na morgen wordt het weer wat minder warm, met vrijdag nog stevige buien... die geleidelijk naar het noorden trekken, waarna het s middags en s avonds op veel plaatsen zonnig wordt. Ook in het weekend blijft het wisselvallig met regelmatig buien. ANWW Verkeersinformatie. Op de A13 Rotterdam naar Den Haag. Staat er tussen Delft en Knoopend Prins Klausplein een file van 5 kilometer. Bij Knoopend Prins Klausplein is een vrachtwagen stilgevallen. gevallen. Daardoor zijn er twee rijstoken afgesloten. En door werkzaamheden viel op de A50 Arnhem richting Os. Daar staat er tussen de knooppunten Valburg en Ewijk 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer nog het vertrek van de tour uit Abbeville. En wat maakt de fiets van Nat vandaag mee op de weg? Notre vieille terre est d'une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la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 On vient lui chanter. Comme un oiseau qui fait ce qu'il peut, tu viens de chanter, de chanter la, la balade, la, la balade, des balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade, la. Maar Lenormand en Zas met La Ballade des Angers, Of zoiets. Of zoiets. stiekje <laughs> je beste kant, Frans, of wel? Uh, zullen we verder gaan? <laughs> Ik vond het echt wel leuk onderwerp. Goed, wie heeft zich nooit eens wat laten aansmeren via de telefoon? Gladde verkooppraatjes, laten je een product kopen... waar je eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Nou, de Consuwijzer, een initiatief van de overheid... is een campagne begonnen om mensen weerbaarder te maken aan de telefoon. Saskia Bierling die is van de Consuwijzer. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom men, zeggen mensen überhaupt ja op iets, terwijl ze eigenlijk nee bedoelen? Ja, dat komt eigenlijk omdat ze soms A, niet in de gaten hebben dat het om een verkoopgesprek gaat. En je wordt natuurlijk toch gebeld op het moment dat je niet helemaal op scherp staat. Je bent met andere dingen bezig en dan komt er zo'n telefoontje. En die verkoper die zegt natuurlijk ook niet helemaal aan het begin van het gesprek van ik ga je nu iets aansmeren. En hm. B, uh, he, zij, zij gebruiken technieken die uit uh, sociale psychologie bekend zijn, he, die... Uh, die ertoe leiden dat je meegezogen wordt en uh, toch ja zegt tegen een per ongeluk ja zegt, ja, of eigenlijk ja. zonder dat je het wil. Nou staan er op de, op de website van ConsuWijzer oefeningen uh, hoe je kan reageren dus. Als je zo iemand aan de telefoon krijgt, laten we er even eentje doen. Um, luister, mee, hoe zou je hierop moeten reageren? Goedemiddag, vindt u ook dat kinderen recht hebben op goede voeding en een dak boven hun hoofd? En vindt u het ook belangrijk dat kinderen naar school kunnen, goede zorg krijgen als ze ziek zijn... Nou, dit kan ik al voor 5 euro per maand regelen. Wilt u donateur worden? Ja, dan ga je natuurlijk niet zeggen nee. Nee, hè, dat, dat is eigenlijk maar niet. zoals het werkt. Uh, he, mensen die worden toch meegezogen in zo'n gesprek. En dan eh, voelt het ook gewoon vaak niet goed om op dat moment nee te zeggen... tegen zoiets waar je ja, je gevoel zich dan tegen verzet. En daar wordt natuurlijk gewoon ook gebruik van gemaakt door die verkoper. Is dat niet gewoon het allerhandigste om zodra iemand vraagt... mag ik u iets vragen om te zeggen nee, geen tijd? Eh, dat kan heel erg handig zijn, maar dat, ook dat vinden veel mensen vaak toch vervelend. Omdat je ook toch wel een soort natuurlijke nieuwsgierigheid hebt van eh, wat zou het dan zijn. En eh, de campagne is er met name op gericht dat ja, er ook manieren zijn om nee te zeggen. Te, hè, op een prettige manier. Uh, he, die voor jezelf ook goed voelt. Omdat uh, ja, we ook gewoon uit onderzoek weten dat met name oudere mensen ook vaak echt moeite hebben met ja, dingen toch heel snel afwimpelen. Of heel snel de ja, hoorn op de en Mensen voelen zich kennelijk schuldig. Nee, ik heb heel lang bij, een, bij een, zo'n belbedrijf gewerkt als bijbaantje toen ik student was. Een marketingbureau. Ja. En ik kan je vertellen, de mensen die, die dat werk doen zoals ik, die kan het echt geen bar schelen als je niet meedoet. Dus volgens mij moeten mensen zich vooral niet uh, gewoon nee zeggen en ophangen. Ja, nou dat kan ook een hele goede techniek zijn. Maar wij leggen in ieder geval ook in deze campagne uit... Van, ja, hoe werkt het aan de andere kant? Dus hè, welke technieken worden toegepast door de verkopers? En hoe kun je daar als, uh, ja, als degene die gebeld wordt mee omgaan... en je daar in ieder geval weerbaar mee opstellen... En... Ja, door die voorbeeldzinnen te gebruiken en die gesprekken eens een keer gehoord te hebben en daarmee te oefenen, heb je dat ook wat dichter in, in de buurt, in je geheugen, ja. op het moment dat het van pas komt. Want je staat natuurlijk sowieso al in een achterstand, omdat je gebeld wordt op het moment dat het jou vaak ook helemaal niet uitkomt. En degene die jou belt, die heeft zich natuurlijk ter degen voorbereid op dat gesprek. Ja. En die weet natuurlijk op alle reacties die je gaat geven, wel weer een tegenreactie te geven. Wat ze ook heel vervelend vinden, als je heel lang antwoord gaat geven zonder het te kopen, want dan kost het geld, toch? Ja, nee, dat is natuurlijk het geld van de verkoper. Wat dan ook uh, heel vervelend is. Dus dat zou ook een hele goede techniek uh, kunnen zijn. Dat je gewoon en... iets gaat voorlezen. <laughs> ja. Telefoonboek. Uh, de Bijbel. Of, <laughs> is zoiets, ook goed. Ja. ja. Nou, die nemen we nog even mee. Uh, nee. Dat is nog een goede <laughs> <Even> suggestie. <laughs> nog een voorbeeld van op <laughs> de website. Um, hoe je dus kan omgaan met, uh, met dat soort uh, vervelende gesprekken. Hoe kom je van deze verkoper af? Goedemiddag. U spreekt met Bob. Ik ben internetspecialist van Extranet. We hebben pas in uw regio een onderzoek gedaan naar de internetkosten. En wat bleek? Die zijn vaak veel te hoog. Dus daarom wil ik van u weten. Bent u al klant van Extranet? Nee? Nou, dan kan ik u melden dat u echt veel te veel betaalt. Ik heb een aanbod waarmee u vanaf vandaag uw rekening kunt verlagen. Wat vindt u ervan? Ja, en wat zegt u dan tegen Bob? Bedankt, Bob. Tot ziens. Tot de volgende keer. <laughs> En, en ja, dat klinkt meer uh, vrij simpel. En op de website uh, .nl, en ja. dan, uh, Maar dan kunnen mensen dit niet zelf bedenken? Dat ze moeten zeggen dank u wel, Bob? Dat denk ik op zich wel. Maar hè, wij uh, helpen ze daar toch bij om dat ook in een wat breder plaatje te zien. Van, hè, dat ze ook inzicht hebben hoe het aan de kant van Bob werkt. En ja, dat maakt ze denk ik ook weerbaarder. Om hè, hmm. te snappen van, hè, met welke reacties ze Bob misschien wel of niet van de lijn kunnen gaan. Wat krijgen. is nou de allerbelangrijkste tip? Hoe kom je er makkelijkst vanaf? Nou, een hele belangrijke tip, he, los van de technieken en de antwoorden die je kunt geven... is natuurlijk dat je kunt inschrijven bij het belmenietregister. En dat betekent in ieder geval dat bedrijven die, uh, dat de moeten raadplegen... voordat ze jou mogen bellen. Ja. Maar he, dat betekent ook dat bedrijven bij wie je al klant bent of bent geweest... jou voor die, een vergelijkbaar aanbod nog steeds mogen bellen. En het is goed om te bedenken dat als je iets koopt... dan je hebt altijd bedenktijd, toch? Dus je kan er ja. nog vanaf. Je hebt altijd bij de thema's... Telefonische verkoop heb je ook nog een bedenktijd. Maar beter is het nog als je het gewoon niet wil, om dan toch gewoon het ook niet te accepteren. Dus ook hè, nee te zeggen op het moment dat je nee moet zeggen. Goed, dankjewel, Saskia Bierling van de ConsuWijzer. Graag gedaan. We gaan naar Abbeville, waar verslaggever Sebastiaan Timmerman op de motor zojuist het vertrek van de vierde toeretappe heeft gezien. Sebastiaan, wat wordt het voor een etappe, denk je? Ja, ik denk die... dat in de eerste kilometers, dan uh, lijkt het ook wat te gaan gebeuren. Want er zijn al heel snel drie renners vertrokken. Een uh, Japaner, Yukia Arashiro. Die vertrok uh, precies bij het kilometer nul. En die werd daarna gevolgd door twee Fransen. Door David Moncoutier en door Anthony Delaplace. En die hebben nu al een voorsprong. Naar een kilometer of 15 van vijf minuten. Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg. Die drie uh, krijgen de ruimte uh, van het uh, peloton. En dan zal het peloton straks heel langzaam en zeker uh, in de loop van de middag. Er zit ook niet echt veel moeilijke momenten in op weg naar Rua. Vier beklimmingen van de vierde categorie. En het zal voor ook een dag worden van overleven nadat er gisteren veel renners onderuit zijn gegaan. Drie renners zijn er niet bijbij. of Rogas en de Nederlander Maarten Tjalingi dus. Gisteren zijn er heupenblak. Maar... maar er staan meer rijders nog gehaten. Bij Slaai bijvoorbeeld in de Westraat heeft last van zijn knie. Maar komen de op de grond. En Ruig lagen gisteren ook allemaal op de grond. En bij Argos zijn er problemen. Vooral met Koen de Kort, die gisteren gevallen is. En Marcel Kietel, die al een paar dagen helemaal lekker is en gisteravond ook zijn eten weer niet binnen heeft uh, weten te houden. Nou ja, Sebastian, we hebben de hoofdlijn wel een beetje meegekregen, geloof ik. We horen je vanmiddag uh, hopelijk opnieuw en hopelijk met een iets betere kwaliteit. Dankjewel.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 Nooit meer eenzaam. Een feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Radio 1 Sportzomer met Thijs van den Brink en Jorijn Veenhoop. Als je wint. Ik, ben, ik was echt goed het doel. Nee, um, uh. Herman Brood. En die vrienden. Ja, en Herman Brood. Dat was het. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De fiets van Aan. We zijn er bij duizenden fietsfanaten. In deze toerweken zoeken onze geslaggevers de echte liefhebbers op. Bert Molenaar was in Bennebroek... waar een langsrijdende fietser tijdens een tochtje... luistert naar het hoorspel van Bommel. Ik moet hier weg, bedoel ik. Ik ben in Bennebroek. Hele de verte komt een uh, jonge man aangefiets, een zware man op een groene fiets. Gaan we eens even aanhouden. Hij kwam overeind om een veilig heenkomen te zoeken. Maar dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Mag ik iets vragen, meneer? Dan tel ik even het. U luistert naar muziek? Nou, nee, ik was naar Hoorspel uh, Bommel aan het luisteren. Dat is uh, van de NPS een aantal jaren geleden uitgezonden. En dat, uh, dat luistert naar muziek, dat is met te hard. Dan hoor je het verkeer niet meer. maar mag gewoon de stemmen, dat gaat prima. Leuk. Hoorspelbommel.nl uh, van de NPS. Ik moet gewoon een kusje downloaden. Dit was uh, over de pronen. <laughs> Het werd de ontredderbeheer duidelijk dat dit niet alleen de aanzwellende wind kon zijn. maar dat er andere krachten in het spel waren. We moeten u even omschrijven. Ik, uh... Een man? Ja. ja. Een uh, dertiger? Uh, 39. Ja. Uh... Uh, 1,80 meter? 80. Ja, ongeveer. En veel te zwaar, hè? Uh, ik ben uh, behoorlijk aan de, aan de zware kant. Maar dat zou nog meer zijn als ik niet fietste. Wat weegt u? 109. Ja, dat is. 25 te veel? Dat is uh, 25 te veel ongeveer, ja. Nou ja, wat ik al zeg, als ik niet zou fietsen, dan, uh, dan was het erger. Ja? Ik heb gewoon aanleg voor overgewicht. En, uh, u wordt makkelijk dik? Ik word makkelijk dik. En dat uh, betekent dat ik ook altijd nog zwaarder de winter uitkom. En, en enig uh, idee, als u nou niet zou fietsen, hè, wat, wat zou u dan wegen? Ik was uh, op een gegeven moment 128 kilo, dus Pardon? 128. Ik uh, schommel nu wel steeds hevig, dus uh, nu zit ik weer aan, de, aan, aan een piek. Fiets u nou alleen? Om dat overgewicht kwijt te raken? Of heeft u ook een liefde? Houdt u van het fietsen? Uh, combinatie. Ik ben, uh, ben gek van, uh, van, het van het materiaal. Maar dan op een heel eigenzinnige manier. Uh, uh, deze fiets ook. Dat is een fiets die ik... Uh, het vreemde heb ik 15 jaar geleden gekocht. En, uh, die onlangs... is het is een Italiaanse Bianchi, Zeg ik? Bianchi, ja. En die heb ik 15 jaar geleden ooit gekocht. Uh, tot 2002 gebruikt. Toen iets anders gekocht. Vreemde zolder. En twee jaar terug gedacht. Van, nou, of hij moet weg of ik moet er weer eens wat mee doen. Heeft u er toen een nieuwe, een nieuwe groep opgezet? Nieuwe remmen, is nieuwe verzellingen? Ja, is je helemaal opnieuw gespoten, ja. nieuwe groep erop. Uh, ziet u en... de beeldschoon uit, hè? Dank u. Waar schakelt u mee? Uh, qua, qua... Uh... Wat voor groep? Oh, het is een uh, campagnolo uh, chorusgroep die hierop zit, nog de oude tinspits. Uh... Is dat subtop? Dat is eentje onder, uh, ja, tegenwoordig tweede ronde, maar toen was het eentje onder de top. Dat heb ik dan nog wel op een andere fiets zitten. Maar dus dat, ik hou van spullen op een eigenzinnige manier. Waaruit blijkt dat? Dat u zo'n oude fiets toch dat, weer helemaal ja, opknapt? Ja, drie fietsen en uh, dat zijn allemaal fietsen die uh, in de basis niet modern zijn. maar uh, wel precies zoals ik ze hebben wil. Elk schroefje en elk, elk spatje verf is zoals ik het zelf hebben wil. Dus ze gaan eerst gaan ze naar een, naar een spuiter. En dan uh, doe ik precies wat ik wil. En dan, en dan opbouwen. Dan maak je weer nog een dure hobby van of fiets. Um, valt mee. Ik bedoel, als je tegenwoordig echt een, echt een topfiets koopt... en een echt echt segment koopt... Uh, gloednieuw en het nieuwste van het nieuwste... Nou, dan zit je zo op 8.000, 9.000 euro. En uh, omdat dit allemaal... Uh, het frame was er al, uh, een aantal onderdelen waren er al... Uh, de onderdelen die er verderop zitten, die zijn... ja, new old stock, zoals dat dan heet. Uh, het is niet meer het nieuwste, maar het is nog ongebruikt. Ook nog ongebruikt? Ja. En uh, nou ja, hier heb ik geloof ik 2500 euro aan uitgegeven. Wat ik nog alleszins acceptabel vind uh, vergeleken met wat er verder nog mogelijk is. Kijkt u naar de Tour? Uh, ja. ja, ja en als een soort dwaas in een verdonkere kamer. Uh, iedereen <laughs> wegsturend. Uh, de Belgen keihard aan. Nee, nee, en gewoon nee. zes uur kijken? Nee, nee, nee ik heb twee wedstrijden per jaar die ik... Uh, op die manier even zwart-wit gesteld bekijk. En dat is Parijs-Roubaix. Daar zet ik inderdaad om tien uur aan. Dezelfde heb ik met Ronde van Lombardij. Eh, die, die bekijk ik ook altijd. Uh, het liefst van, van, van voor naar achter. Uh. Wat is voor u de schoonheid van de Tour? Waarom houdt u van het rennen? Wat is de essentie? Dat is dat. Uh, en dat is een cliché. Maar ja, daar, komt het het, vaak het, waar? daar komt het uiteindelijk. Die zijn er vaak omdat ze waar zijn. Uh, het wielrennen is voor zover ik het kan bekijken. En ik heb natuurlijk geen ervaring met... Persoonlijk omdat ik gewoon toerfietser ben in die zin. Maar ik, ik geloof niet dat er, dat er veel zwaardere sporters zijn dan, dan wielrennen. En uh, dat doopgedrag dat je wel eens denkt... ja, eigenlijk zijn het allemaal hele sportieve junken. Ja, ja, ja. Aan de ene kant heb ik me erbij neergelegd... en aan de andere kant neem ik mezelf dan weer kwalijk... dat ik me erbij neergelegd ja. heb. Ja, ik vind je het eigenlijk onacceptabel. Ja, wat, wat, wat de situatie die natuurlijk ontstaan is... is dat je, maar dat is ook door alle aandacht die ervoor is is dat je bij elke uh, prestatie die uh, enigszins uitsteekt boven de middelmaat... Uh, eigenlijk al, het, het vertrouwen al niet meer hebt in die renner. Waar gaat de reis naartoe? De reis is uh, nu eigenlijk net niet over zijn verste punt heen. We gaan nu weer terug naar Amsterdam. Hoeveel kilometer heeft u dan gefietst? Dan heb ik er, uh, het is een vast rondje, dus dat kan ik precies zeggen al. Dat is uh, 73 kilometer. Uh. Het is mij niet mogelijk de gedachtegang van heer Olly te schetsen. Want die hing als los zand aan elkaar. Te... Met Oli B. Bommel op de oren terugfietsen naar Amsterdam. Een reportage van Bert Modenaar. Ja, Dionne. Dionne. De graaf is aangeschoven. Nog 4 minuten 30. <laughs> Klets maar vol ja, er is over, over jouw voorkeur vandaag. Er is genoeg hoor, er is genoeg. Want uh, het, is, het wordt echt een mooie dag. Kijk, als je kaartjes hebt gekocht voor het Court vandaag op Wimbledon... Dan, oh, dan heb je echt een mooie dag. Uh, straks uh, Roger Federer tegen uh, Yousne. En David Ferrer tegen Andy Murray. Waar heel Engeland natuurlijk uh, op zit te wachten. Kijken of hij uh, een beetje met die druk kan omgaan. Uh, Djokovic, uh, uh, Florian Meyer en Tsonga Koolschreiber... die uh, spelen op een ander koord, op koord one. En daar kijk ik eigenlijk net zo goed naar uit. zijn gewoon de kwartfinales bij de mannen. Dus dat is altijd fantastisch. Uh, verder, ja, uh, de tour... We hebben Sebastiaan net al eventjes uh, even uh, uh, gehoord. Nou ja, gehoord, gehoord, gehoord. Hij was aan de lijn. We, kon, we konden het heel even verstaan. Ik kijk wel uit naar deze etappe. Je zou kunnen zeggen, uh, het, wordt, uh, het wordt saai. Zou kunnen. Uh, Want het lijkt een sprint te worden. Het lijkt weer een op een massasprint uit te draaien. Maar uh, ik hoop een beetje op die waaiers. Thijs, ik hou van waaiers. Maar de wind viel tegen, hoorde ik. Ja, dat vind ik jammer. Ik hoop dat die een beetje aanwakkert. Ze gaan dus een heel stuk langs de Atlantische kust rijden. En dan krijg daar je de waaiers. En uh, we hebben straks in de uitzending ook Michael Bogert. En uh, die heeft daar uh, natuurlijk vaak in gereden. Ja, want even voor de leken, een waaier, dat is een rijtje wielrenners vlak achter elkaar. Ja. En als je dan even het wiel niet hebt, als je er niet bij kan blijven, dan ben je weg en dan kom je ook niet meer terug. Hè? Nee, dan kom je ook niet meer terug. Er, er ontstaan wel eens tweede waaiers. Uh, maar vaak is iedereen zo bezig om aan te haken bij die eerste waaier, dat die tweede waaier al redelijk kans is. Maar waarom is. kom je dan niet meer terug? Omdat je dan in je eentje tegen de wind fietst Juist. en dan kom ja, je er niet meer bij. Het is, uh, en dat, dat is, is heel mooi, niet te doen. Dat is inderdaad heel mooi om te zien. Want dan zie je dat ze eigenlijk vlakbij zijn, maar het gewoon echt niet meer lukt om in dat wiel te komen. Ja, en er zijn veel. Veel wielrenners die dat, die dat kunnen. Veel, veel Noord-Europeanen zijn er redelijk goed in natuurlijk. Want uh, die weten hoe het is om in die wind uh, te fietsen. Uh, Leon van Bon kon het uh, vroeger okay. heel erg goed. Je hebt, je hebt van die mensen die houden ervan. Uh, maar het is ja. voor heel veel uh, jongens ontzettend moeilijk. Het ja. is dus je... heel erg zwaar. Waardoor je dus uiteindelijk als je uh, richting finish gaat... Waardoor je ook al je energie op is van het uh, van het. Uh... Maar het ja, idee is juist ja, dat ja, ja. je energie overhoudt. Ja, maar. dat is de bedoeling. Maar het is een uh, enorme zware bezigheid. Dus ik verheug me er altijd enorm op. Uh, daarbij. En gaat het ook heel vaak fout dan? Ja, ja, ja, ja, ja, want je ja, zal ja. als uh, klassementrijder, maar in de tweede waaier zitten. Yes. Dan verlies je een verliezen echt tijd. Je zo moet zo, is zo goed opletten. Het, het gaat om, om, om in een flits. Maar wie beslist er dan dat die waaier er komt? Nou ja, da daar moet je dus op letten. Wie gaat er? Wie gaat dat doen? Wie, ja. wie gaat als eerste? Dat is echt een, da daarom is het zo spannend ook. En Je mag het niet missen. En dat gebeurt natuurlijk ja. uh, met enige regelmaat. Dat klassementsrenners uh, uh, de slag wel missen. Is dat ja. iets dat is wat, wat je kan, kan oefenen? Nou ja, of gebeurt nou, dat niet. Weet ik niet. Ik weet niet nou, of het helpt wel als je het gedaan hebt. Je, je moet het wel uh, zoveel mogelijk langs de kust gaan rijden. Ja. Nee, dat is wel prettig en dat gebeurt ook wel. Uh, maar sommige renners haten het. fiets uh, ja, jij ook wel ook... eens in een waaiertijd? Nou, als je met een paar mensen bent, is het sowieso slim om achter elkaar te gaan fietsen en dan ook ja. zo dat je uit de wind zit. Ja. Dat is eigenlijk wat dat het is toch? Dat, dat is wat het is, ja. Ja. Ja. ja. Jij ook. Jij kan het ook leren. Dat denk ik echt wel ja. Krijg, dan moet je niet zo verbaasd bij kijken. Ik zei het, ik kijk, kijk helemaal niet verbaasd. <laughs> nou. Maar goed, het lijkt een saaie ja, top. Maar het maar, kan ook hoop, heel erg spannend ja, worden. Ja, daar hoop ik dus op. Dan gaan we straks ook over praten met uh, Michael Bogert. En verder mag David Miller, als we toch bij de Olympische Spelen blijven, toch, uh, of we bij het wielrennen blijven, toch naar de Olympische Spelen. Was dat, uh... Dopingzondaar die oh, ja. van het Brits Olympisch Comité echt niet mocht. Maar het Cas heeft een uitspraak gedaan. Dat is het Hof? Het Hof, de, de ja. zeg Juist, maar. Of het Sporthof? Ja, Sporttribunaal. En uh, hij, mag, uh, hij mag toch. En hij is ook in de selectie opgenomen. Hij moet Mark Cavendish onder andere mm. naar, de, uh, naar de Olympische titel brengen. Maar niet de tijdrit, geloof ik, hè? Nee, nee. nee dat doet hij niet. En verder wordt ook de, nog de, de Nederlandse afvaardiging gepresenteerd. Olympische Spelen. Oh, kijk eens aan. Dus uh, er is een hoop om naar uit te kijken. Ja. Ik zit je klaar voor? Geen probleem, 4 minuten 30. Morgen door. Is dat 4 minuten 30, 30? <laughs> ja. Ongelooflijk. Je, je, je moet voorbij. nog maar drie uur. Veel, veel plezier zo, die oude de Graaf. je wel. En hij staat al tegen de muur geleund. Jurgen van den Berg, kom maar hoor. De bescheiden maar maar, man. Ik zal bescheiden even het de bescheiden uh, man.